Twee uur door al negens met het NOS-journaal. De soldaat die in Amerika verdacht wordt van het doorspelen van geheime informatie naar website Wikileaks, wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis. De 23-jarige Bradley Manning zit nu vast op een marinebasis in Virginia en gaat binnenkort naar een gevangenis in Kansas. De overplaatsing betekent volgens het Pentagon niet dat de behandeling van Manning in Virginia niet deugt. Internationaal en nationaal is er veel kritiek op de behandeling... en zo zit Manning 23 uur per dag in een isolatiecel. Vorige week klaagden 250 Amerikaanse geleerden... over de vernederende en onmenselijke omstandigheden waaronder hij wordt vastgehouden. Ook Amnesty International en de Duitse Bondsdag... hebben geprotesteerd tegen de behandeling van Manning. Het Openbaar Ministerie heeft een landelijke werkgroep opgericht... die moet kijken hoe er sneller kan worden opgeschaald bij vermissingszaken... Aanleiding is het onderzoek in de zaak Millie Boede. Het OM erkent de kritiek van de evaluatiecommissie... dat politie en justitie de vermissing van het twaalfjarige meisje hebben onderschat. Volgens de hoofdofficier van justitie hadden leidinggevenden... snel bij elkaar moeten komen om besluiten te kunnen nemen. De evaluatiecommissie schrijft in een rapport dat de agenten ter plekke... een behoorlijke prestatie hebben geleverd, maar dat de aansturing beter kon. Zo duurde het te lang voordat alle opsporingsmethoden werden ingezet... zoals huiszoekingen en een Amber Alert... Veel brandweerkorpsen in het oosten van het land geven gemeenten het advies om dit jaar de paasvuren te verbieden. Het is niet verantwoord nu de natuur zo droog is. En gezien de weersverwachting verandert dat de komende dagen niet. De brandweer in Drenthe verwacht dat de gemeenten het advies gaan opvolgen. In die provincie zijn 150 vergunningen gegeven voor het houden van paasvuren. Ook korpsen in Twente, Groningen en Friesland zullen met een negatief advies komen over de paasvuren. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar een graad of 8. Overdag is het zonnig en droog. Maxima aan zee liggen rond 20 graden. En in het zuidoosten wordt het plaatselijk 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Dag en nacht en wij daar tussen. Van tot 4. Nog steeds wakker Nederland. Elke week weer zo plezant. Kan een Palestijnse staat worden afgedwongen? De situatie in Syrië is onveilig voor journalisten. En kunnen wij ook leren om uren in een bad met ijs te zitten, zoals ja. de Iceman. Dat zou wat zijn. En de muziek is vannacht van Ziggy Recado. Welkom bij Nog Steeds Wakker Nederland. Met Kasper Meijer en Erik Nusselder. Wilt u met ons communiceren, doe dat dan vooral via Twitter. Uh, ons, uh, onze naam is WNL. dus doe een berichtje naar WNL Of doe de hashtag WNL in uw bericht, dus een hekje gevolgd door de drie letters WNL. En dan vinden wij dat zeker. Ja. En we beginnen vanavond met de gevaren van antibiotica. Want we moeten in de toekomst echt gaan oppassen met wat we eten. Onderzoekers van de Vrije Universiteit vonden namelijk antibiotica-resistente bacteriën op onze groenten. En als staatssecretaris Bleker niet snel zijn antibiotica-beleid aanscherpt, dan kan het snel misgaan. Al dus GroenLinks Tweede Kamerlid Rick Grashof. Goedenacht. Goedacht. U stelde vandaag in de Tweede Kamer mondelinge vragen aan de staatssecretaris. Bent u tevreden met zijn antwoorden? Nee, ik ben niet tevreden met zijn antwoorden. Uh, het is het zoveelste signaal wat we nu hebben... dat het echt uh, fout gaat met, uh, met het antibiotica gebruik... en de gevolgen daarvan in de veehouderij. Want dat is de bron hè, waar het vandaan komt. Mm -hmm. En uh, ja, hij wil wel wat doen... maar dat gaat simpelweg niet snel genoeg. Het is gewoon hartstikke gevaarlijk. Kunt, kunt u kort samenvatten wat u gevraagd hebt... en wat de antwoorden van uh, staatssecretaris Bleker waren? Nou, ik heb hem gevraagd om echt met de grootste spoed... Uh, dat antibiotica gebruik in de veehouderij... ...heel erg ver terug te dringen. Eigenlijk liefst helemaal naar nul. Um, wat gebeurt er in de veehouderij? Wordt antibiotica gebruikt eigenlijk om uh, dieren uh, te voorkomen dat dieren ziek worden. Als ze uiteindelijk ziek worden, dan maken we ze gewoon af. Dat is ook heel bijzonder. Uh, maar ondertussen wordt er zo verschrikkelijk veel antibiotica gebruikt in die dierhouderij... ...dat daardoor resistentie optreedt. En die resistentie die zit in die bacteriën. Die bacteriën komen weer bij mensen... En vervolgens is dus het gevaar dat mensen die uh, zwak zijn of in een ziekenhuis liggen... op enig moment uh, te maken hebben met antibiotica-resistente bacteriën. En dat is levensgevaarlijk. Ja, het was natuurlijk al eerder bekend dat uh, onder andere kippenvlees uh, deze bacteriën bevat... maar dat het nu ook op groente zit. En volgens, als ik het goed heb begrepen, zelfs op biologische groenten, dat, dat is nieuw, toch? Nou ja, kijk, het maakt waarschijnlijk helemaal geen bal uit of dat biologische groente is of niet... Um, waarschijnlijk is die bacterie daar terechtgekomen via oppervlaktewater... ...ofwel gewoon het begieten van je moekstuin. Um, waarbij uh, het feit dat het op groente komt extra gevaarlijk is... ...omdat je heel veel groente rauw eet. Het is onder meer aangetroffen op radijs. Ja, dat, dat eet je rauw. En die bacterie, als die in vlees zit... ...dan kan je hem er nog uitkrijgen door het vlees goed te braden of te koken. Dan is die eruit. Maar als je groente rauw eet, krijg je hem dus ook zo binnen. Dus dat is extra gevaarlijk. En wat voor gevaar loop ik nou als ik inderdaad die bacteriën binnenkrijg? In eerste instantie niks. Als je gewoon een goed gezond mens bent, eh, is niks aan de hand. Maar als je echt iets ernstigers krijgt... en je zou in het ziekenhuis behandeld worden, eh, dan ben je al verzwakt. En op het moment dat er dan infecties optreden... dan zijn die infecties buitengewoon moeilijk te bestrijden. En dat is iets wat steeds vaker ook voorkomt in ziekenhuizen. Ja, omdat de antibiotica niet meer werkt dan op dat moment bedoelt u? Omdat die antibiotica simpelweg dan niet meer werkt. Ja, op dit moment zijn dat 25.000 Europeanen per jaar uh, die, die overlijden omdat uh, antibiotica inderdaad niet meer werkt op hen. Bent u bang dat dat getal dan veel meer gaat stijgen? Ja, ...enorm gaat stijgen. En ook wereldwijd. Want dit is ook een probleem wat overigens niet alleen in Nederland... ...ja, Nederland is het sterk omdat we een enorme grote intensieve veehouderij hebben. Maar dit probleem speelt wereldwijd. En dit is ook hartstikke link. We zijn met het belangrijkste geneesmiddel wat we op aarde hebben... ...zijn we aan het stunten om zo goedkoop mogelijk een stukje vlees op het bord te krijgen. En eigenlijk is dat de kern van de kwestie. Ja. En het proces is, neem ik aan niet om te draaien. Die bacteriën die hebben zich nu zo aangepast dat ze resistent zijn tegen antibiotica. Ook al zou er nu gestopt worden met het gebruik van antibiotica in die veesector, Dat maakt die bacteriën niet meer, uh, hoe zeg je dat, onresistent tegen, tegen antibiotica, toch? Dus dat, dat probleem dat is nu niet meer op te lossen. Uh, dat kan ik niet precies zeggen. Daar zou ik ook, daar uh, zou je echt wetenschappers naar moeten vragen. Maar voor zover mij bekend kun je het wel terugdringen, omdat als het ware uh, het verspreiden van die bacterie uh, toch daarmee uh, ingedampt wordt. Wat is volgens u de oplossing voor dit probleem? Want die antibiotica wordt niet voor niks gebruikt. In nee, de, de, de oplossing is heel eenvoudig. Zorg dat je naar een veehouderij toe gaat... die alleen nog maar in hoogst enkel bijzonder geval antibiotica gebruikt... en dan met name als dieren echt ziek zijn om ze te genezen. En uh, als je dat niet doet, omdat je het vlees dan toch niet meer wil eten... dan heb je die antibiotica eigenlijk helemaal niet meer nodig. En als alle antibiotica niet meer werkt, wat gebeurt er dan? Dan hebben wij wereldwijd een heel, heel ernstig probleem voor onze volksgezondheid. Ga maar eens na hoeveel uh, ziekten er gewoon in de dagelijkse praktijk bestreden worden met antibiotica bij mensen. Een eenvoudige longontsteking die 40 jaar geleden gevaarlijk was, waar je nu een kuurtje voor krijgt... die zou dus over een paar decennia weer levensgevaarlijk kunnen worden op die manier. Nou, dat is volgens mij een ernstige waarschuwing waar we... Uh met z'n allen gehoor aan moeten geven. Dank u wel voor uw toelichting. In ieder geval GroenLinks Tweede Kamerlid Rick Grashoff. Dank u wel voor uw tijd. Heel graag gedaan. Het is zeven over twee. Het is nog steeds wakker Nederland. Elke dinsdag op woensdagnacht zijn wij er van tussen twee en vier... met het laatste nieuws van de dag. Uh, en ook muziek. Zometeen zie je Ziggy Recado, die komt uh, voor ons spelen. Yes. Eerst Palestina. Wat lang ondenkbaar leek, komt misschien toch snel dichtbij. Palestina als erkende staat. Volgens de LA Times er de grote, wordt er achter de schermen grote druk uitgeoefend... door de VN, de EU, Rusland en de Verenigde Staten... om de Israëlische en de Palestijnse leiders toch weer rond de tafel te krijgen. Ja, En weigert Israël nou dit gesprek? Dan wordt Palestina erkend als staat... Nou, Greta Duisenberg strijdt al jaren voor een onafhankelijk Palestina. Goedenavond, mevrouw Duisenberg. Goedenavond. Is uh, de vlag bij u uitgegaan van dit nieuws? Nee, nog niet, want ik, uh, ik ben niet zo enthousiast meteen. Ik wil eerst zien en dan geloven. U denkt niet dat het uh, gaat werken? Jawel, maar kijk, ik denk dat het vooral aan Israël ligt en niet aan de Palestijnen. De Palestijnen worden al uh, meer dan 60 jaar onderdrukt door Israël. En tot nog toe is het zo dat... Uh, Israël, nog geen enkel kabinet uh, in Israël, ongeacht onder leiding van de arbeiderspartij Likud of Kadima, er ooit over gepiekerd heeft gevolg gegeven... aan de resoluties van de Verenigde Naties. En met name niet de resolutie 242 2 van de Veiligheidsraad uh, om, uh, van 22 november 67 om Israël op te dragen het bezette gebied te ontruimen. En het politiek sionisme is dus de illogie van Israël. Dus een Eretz-Israël, dat wil zeggen een groot Israël. En dat is het probleem. Kijk, zolang Eretz-Israël nog niet is voltooid, is Israël niet van plan vrede, denk ik, ofwel slechts op zijn voorwaarden te sluiten en de bouw van de nederzettingen gaat gewoon door en alle 39 uh, VN-resoluties heeft men nooit uitgevoerd... En ook het advies van de International Court of Justice op uh, 9 juli 2004, waarin alle nederzettingen illegaal werden verklaard, de bouw van de muur gestopt dienen te worden, uh, genoegdoening materieel en immaterieel voor geleden schade voor de Palestijnen terug naar de grens van 67, heeft Israël tot nog toe steeds op de lange baan geschoven. Dus u verwacht waarschijnlijk dan ook niet... dat Israël erg onder de indruk is van dit pressiemiddel? Nee, dat geloof ik niet. En dat leest u ook in het artikel hoe Netanyahu reageert. Hij zegt dan ook heel... Eenzijdige dat, maatregelen? Ja, en, altijd. Ik bedoel, de maatregelen die uh, Israël vraagt van de Palestijnen... terwijl zij degene die de onderdrukkers zijn... is altijd dat de Palestijnen eer de eerste actie moeten ondernemen. En zo is ook het misverstand sorry, van het feit dat zogenaamde Palestijnen altijd het staakt het vuren uh, doorbreken. Dat is niet waar. De hele Karslet-oorlog is door Israël gestart, terwijl de Palestijnen een staakt het vuur hadden afgekondigd. Stel je voor dat Palestina nu door de internationale gemeenschap... als onafhankelijke staat wordt erkend, ja. wat voor gevolgen heeft het dan voor die gebieden? Nou, dan zullen wij moeten eisen, en met name Europa... want ik vind dat het, uh, het kwartet en Amerika het uh, al die tijd heeft laten afweten, behoorlijk. En wij onze plicht hebben om nu Israël te dwingen om zoals ik zei, de resoluties uit te voeren terug naar de grenzen van 67... zonder voorwaarden te stellen aan de Palestijnse bevolking. Onmiddellijk de collectieve straf van Gaza op te heffen... en de bouw van de nederzettingen in de stoppen Oost-Jeruzalem als hoofdstad te beschouwen... en dus ook de muur af te breken. En er zijn nog een heleboel meer dingen, maar het voert te lang om daar nu over door te gaan. Dat zou Israël niet doen... Als we dat niet doen, dan zullen wij nu eens een keer eindelijk actie moeten ondernemen en dapper zijn en niet altijd volgen wat Amerika zegt en wat de Israëlische bevolking wenst of de ja. leiders van Israël. Dan kunnen we een heleboel dingen doen, namelijk... Borkelt, divestment, sancties. We kunnen het opschort van het associatieverdrag. We moeten geen doorvoer van wapens meer hebben naar Israël. We moeten bijvoorbeeld de hoge leiders en de hoge generaals... die de militaire opdragen om mensen te folteren en te martelen in de gevangenis... zouden wij voor het strafhof moeten brengen in Den Haag. We zouden een visumplicht kunnen instellen. We zouden van alles kunnen doen. Maar we hebben tot nog toe niets gedaan. Nou, Wil je Israël op de knieën krijgen en wil je Israël de Israëlische regering en het sionisme op de knieën krijgen... dan zouden dit soort dingen moeten gebeuren. Nou, u noemt al Amerika. Die gaat zoiets natuurlijk nooit doen. Dat lijkt me wel een probleem. Nee, daarom is, heb ik ook gezegd, daar begon ik ook mee... om te zeggen dat de taak en vooral... De actie van Europa moet uitkomen. Amerika doet dat niet, heeft het ook niet gedaan. Obama zal dit ook niet doen. Hoewel uh, Hillary Clinton wel leuke woorden spreekt, maar het wordt niet uitgevoerd. Dus vind ik dat Europa de leiding moet nemen. En wij moeten ons houden aan het internationaal recht. Dat is de essentie waarop alles gebouwd en gebaseerd is. Maar Nederland zal dat denk ik ook nooit doen. Volgens mij wil vragen dat helemaal niet. Ja, Nederland heeft, heeft dat beloofd. Wij hebben de plicht om, uh, om het recht te handhaven. Dat is, staat in onze grondwet. Als we nou heel eerlijk en heel realistisch kijkt, uh, we merken net zelf op, er zijn ontzettende belangen waardoor Amerika en Nederland dit niet zo snel uh, hier niet zo snel aan mee uh, zullen doen. Gaat het conflict ooit opgelost worden? Heeft u nog hoop? Ja, ik heb zeker hoop, maar niet zolang wij slap zijn en Amerika volgen. Wij moeten volgens het internationaal recht en iedere uh, de Nederlandse overheid. En de parlementariërs hebben de moeite niet genomen hier tegen te protesteren... dat Israël zich niet houdt aan het internationaal recht. En dat moeten wij gaan doen. En we moeten nu eens masse, dus heel Europa, inclusief Nederland... Moeten wij, in, uh, moeten wij Israël nu dwingen. En daar hebben we dus, wat ik al zei, de maatregelen voor. En die moeten we uitvoeren als het niet gebeurt. Oké, okay, uw punt is, uh, is duidelijk. Dank u wel voor uw reactie, uh, Greta Duizenberg. En een goede ja, nacht. Wel. Dank u wel. Een knap nog. Het is 14 minuten over 2. het is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. Zometeen gaat u, uh, uh, gaat u horen hoe de status op dit moment in Syrië is, maar eerst... Ja, eerst gaan we naar onze vrienden van de Speld voor het satirische nieuwsoverzicht van deze week. Maar eerst een fijne bumpertje. Dit is Radio 111 met altijd en overal nieuws, sport en keiharde achtergronden. De, de allerlaatste actualiteiten hoor je het eerst hier op jouw Radio 1. Niet alleen het nieuws zelf, maar ook Duiding. Jouw Radio 111. Globaal nieuws van de speld met Diederik Smit. Goedenacht en welkom, u luistert eindelijk naar Globaal Nieuws. In het afgelopen kwartier hoorde u al even een voorproefje... van onze vrienden van nog steeds wakker Nederland. Zij maken voor een habbekrats een radioprogramma om ons heen. En uh, ja, dat vinden we leuk, zo dadelijk hoort u ze nog een tweede keer. Hongarije heeft het verbod op censuur opgeheven. Voor het eerst sinds 2004 is de Hongaarse regering weer vrij... om te bepalen wat ze censureren en wat niet. Daarnaast krijgt de regering van premier Orbán... meer keuzevrijheid bij het vervolgen van columnisten... De bestaande voorwaarden hiervoor zullen worden versoepeld. Volgens Criticasters is de nieuwe mediawet een regelrechte... ...en... ...in het gezicht van welwillende... ...vinger naar... ...volgens de Hongaarse oppositieleider... ...steekt de regering met deze wetgeving zijn... ...vinger op naar de internationale gemeenschap. Bovendien is het volgens... ...een misvatting dat censuur altijd en overal... ...met name als het gaat om... ...en natuurlijk die geen richting aangeven op een rotonde. Bovendien zonder basilicum een stuk pittiger van smaak zou worden... en dus ook binnen de EU, al dus de Hongaarse oppositieleider. En dan op maandag 2 mei zal het proces tegen Geert Wilders worden voortgezet... met dezelfde rechters. Het jongste wrakingsverzoek van advocaat Moscovits werd maandag afgewezen. De grote vraag is natuurlijk, waar gaat het over? Bij ons in de studio getuigendeskundige Rob Viergever. Meneer Viergever, tot slot als u dit proces in één zin zou moeten samenvatten... Ja, Moscovici zal het niet eens zijn met de beslissing van de Vraagingskamer dat de beslissing van de rechtbank om het verzoek van Moskowits tot het instellen van een onderzoek door de rechtbank... naar de vermeende mijneed van getuigen en de Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks... als niet ontvankelijk te kwalificeren, niet ondeugelijk of onbegrijpelijk was. Ook in het licht van het veelbesproken etentje... waarbij naast getuigen en Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks... en raadsman van het Hof Tom Schalke, die een belangrijk aandeel had in de beschikking van het Hof... die opdracht gaf tot de vervolging van Wilders voor onder andere haatzaaien... ook Arabist en Hans Jans aan ja, wij gaan ondertussen even door met het overige nieuws. Als er nog spannende ontwikkelingen zijn in deze zin... dan komen we daar uiteraard zo snel mogelijk op terug. Op de A8-snelweg tussen Zaandam en Uitgeest... is gistermiddag het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2010 gedaald. Weliswaar vielen er vier doden bij een ernstig vrachtwagenongeluk. Maar dat is nog steeds minder dan in 2010... waarin totaal 13 dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Goed, we gaan we even terug naar onze deskundige Rob Viergever... die nog steeds bezig is met zijn samenvatting van het proces tegen Geert Wilders... Laten we even met we kanttekening Dat Jans op dat moment in de veronderstelling was. dat ook deskundige en Midden-Oosten getuige Bertus Hendricks. het uh, AOW-standpunt van Geert Wilders. niet kon verenigen met de nieuwste film van Caries van Houten. die volgens uh, Schalke veel beter was in De Gelukkige Huisvrouw. dan in Komt een Vrouw bij de Dokter. Althans, wanneer je uitsluitend zou kijken naar de dramaturgische ontwikkeling. van het personage in die film. Iets wat Schalke op dat moment helemaal niet kon weten. omdat de Gelukkige Huisvrouw pas in de bioscoop kwam. nadat de beschikking waarin opdracht werd gegeven. door het vervolgen van Geert Wilders. werd geschreven. Al met alles is het een curieuze zaak. Maar dat zijn twee zinnen. Ach, ja, excuus. Ik werd toch weer iets te enthousiast op het eind. Maakt niet uit. We hebben een beetje een beeld gekregen in elk geval. Dank voor deze toelichting. Tot zover deze aflevering van Globaal Nieuws. Dan gaan we nu weer even overschakelen naar de raamprogrammering van onze collega's van WNL. En zij hebben deze week een beller. Veel plezier. Dag. Het globale nieuws van onze vrienden van De Speld, uh, van speld.nl. Dank jullie wel jongens, we gaan weer verder met het, het naprogramma dat wij zijn voor jullie. Ja. De Syrische staatsmedia kwamen afgelopen dag met groot nieuws. De regering heeft namelijk ingestemd met een wetsvoorstel voor het opheffen van de noodtoestand in het land. En die is al sinds 1963 van kracht en was vooral bedoeld om de oppositie de kop in te drukken. Ja. Wat betekent dat nou eigenlijk precies voor het land, dat die noodtoestand is opgeheven? En wie ons daar meer over kan vertellen is journalist Irene de Zwaan. Zij is uh, auteur van het boek De Grote Dictatortour, waarvoor zij Syrië ook bezocht. En ze is net terug uit dat land. Goedenacht Irene. Goedenacht. En Je weet als geen ander hoe de situatie daar is. Uh, met deze berichtgeving lijkt het erop dat er uh, verandering komt. Kunnen we daarvan uitgaan dat dat inderdaad zo is? Nou, ik ben volgens nog uh, sceptisch. Want uh, er wordt al drie weken geroepen dat de noodwet uh, inderdaad wordt opgeheven... En ik geloof ook wel dat de president daar nu niet meer onderuit kan, maar de vraag is of, daar echt, uh, ja, of, of daarmee verandering in zicht is. Omdat uh, Ik sprak daar wat mensen, ik ben net een week terug, en die zeiden van, uh, waarschijnlijk als het al wordt opgeheven, dan uh, wordt het vervangen door de Terrorismewet en dat komt uh, in principe op hetzelfde neer. En uh, toen ik uh, net wegging, toen was op de staatstelevisie, waren ook interviews te zien met mensen die uh, eigenlijk heel erg voor die wet, aan het, uh, ja, die wet aan het promoten waren. Die zeiden van we hebben die wet nodig uh, voor onze veiligheid. Dat vond ik ook een beetje een take aan de wand dat er ging, misschien wel bezig is om die wet uh, ja, toch niet terug te draaien. Maar ik denk, wat ik al eerder zei, ik denk niet dat ze eronder uitkomen, komen. Maar Oude ja, wijnen nieuwe zakken ja. krijgen we. Ja, precies. Ja. Het is de afgelopen maanden is het zeer onrustig geweest in Syrië. Jij bent daar de afgelopen maand geweest. Wat heb jij daarvan meegekregen? Ik zat zelf in het centrum. En Van daar was Damascus? Het bij, ja, Damascus inderdaad. En daar was het vrij rustig. Uh, ...op wat uh, pro-regeringsmarsen uh, na... Uh, ...waren ambtenaren en schoolklasjes die een aantal uren vrij hadden gekregen... ...en die in, uh, gro met grote aanvallen door het centrum paradeerden... ...met uh, posters en, uh, en, uh, van de president en vlaggen en, en, en ze riepen allemaal leuzen. En dat, dat was eigenlijk... Uh, ...elke week kwam dat wel weer terug. En er waren we op Facebook waren er aankondigingen gemaakt van uh, protesten tegen de regering. Ik ben ook op verschillende plaatsen gaan kijken, maar dan was je daar... ...en dan was er was eigenlijk zoveel veiligheidspersoneel... Dat, uh, ...dat het niet mogelijk was or, uh, ja, om te protesteren dat degenen die, die klaar stonden eigenlijk uh, wel weer rechtsomkeerd maakten. En ik was één keer in een buitenwijk, uh, Doema uh, en, en daar heb ik vanaf een flatgebouw gezien dat er uh, een stroom demonstranten naar buiten kwam, Dus na het vrijdaggebed. En vanaf de daken werd er gewoon uh, op ingeschoten. Terwijl de, de menigte een jasmijntak in de hand had en witte duiven om aan te geven dat ze juist heel vreedzaam waren. Maar ja, het wordt gewoon heel hard uh, ingezet... In de hoop dat, het, dat mensen uh, toch zo bang zijn en de volgende keer uh, niet terugkeren. En lukt het ook? Zijn er mensen die jij spreekt bang? Ja, ja ze zijn allemaal doodsbang. Ik, ik denk juist dat, dat, uh, dat het nu nog wachten is uh, op degene die, die bang thuis zitten. Want er zijn er een heleboel die toch zeggen... Ik heb ook behoorlijk al mensen gesproken in Damascus. Die zeggen van we willen echt niet liever dan verandering. Maar we gaan niet de straat op. Want uh, ja, de, kant, de, de aantallen zijn eigenlijk nog zo klein dat de kans best wel groot is. Dat je gewoon geraakt wordt. En jij als een Nederlandse vrouw, kan jij daar een beetje uh, over praten met die mensen? Of je werkt als journalist doen? Want ik heb begrepen dat er een ontzettend uh, goede geheime politie is. Ja, dat was wel heel erg lastig. Gelukkig uh, was ik al een aantal keer geweest. Ik had een netwerkje opgebouwd met mensen die mij vertrouwden. En, en die ik zelf ook kon vertrouwen. Dat is natuurlijk ook altijd de vraag, wanneer kun je iemand vertrouwen. Maar die hebben mij eigenlijk heel goed geholpen en, en die zaten zelf aan de buis gekluisterd en, en volgden ook uh, al, al het nieuws. Dus daarin en ik ben ook niet uh, lukraak op straat gaan vragen, goh, wat zie jij er nou van? Dat is, dat was, er liepen er zoveel veiligheidsdiensten en zo, veiligheidspersoneel rond daar. Het was echt uh, heel riskant. En wat ik ook hoorde: verhalen dat. Het uh, ja, gebeurt altijd wel dat je meer wordt onderschept en telefoongesprekken worden afgeluisterd. Maar dat was de deze keer nog extremer dan, uh, dan normaal. En. Uh, ja, ik, dat, uh, het was eigenlijk gewoon, ik heb daar inderdaad journalistiek werk verricht. En uh, ik ben daardoor ook eerder teruggekomen. Omdat op een gegeven moment ook een verklaring was uitgegaan. van alle westerse journalisten die zich nu nog illegaal in het land bevinden. Die, die, die, die zullen de consequenties voelen, nou ja, dan, dat moet je dan daar wel serieus nemen. Ja. Heb je daar ook iets van gemerkt? Zijn ze achter je aangekomen bijvoorbeeld? Ben je een keer aangesproken? Uh, man met de zonnebril ja, nou ja, achter op, op, op een gegeven moment uh, zat ik in een internetcafé en toen moest ik mijn uh, paspoort afgeven. En uh, dan begon het mannetje mijn naam in te tikken. En dan vijf minuten later kwam er toch wel een uh, verdacht man, uh, mannetje binnen die achter mij ging zitten. En er was verder niemand in dat café. Hm. En uh, nou, het duurde niet lang voordat hij mijn vragen ging stellen. Waar kom ik vandaan? Wat kwam ik doen? Wie ben ik? Nou, dan, dan kun je er beide zeker van zijn dat dat toch wel een, uh, iemand van de veiligheidsdienst was. Dus daar was ik niet heel erg gerust op. Want blijkbaar stond ik dus toch al ergens in het systeem. Ja, en daarom ben je ook eerder, eerder weer naar Nederland ja, gekomen. Ja. Wil je wel nog een keer teruggaan naar Syrië? Ja, zeker. Ja, het is nog altijd uh, mijn favoriete land bij uitsteken. Ik heb er toch met vrienden zitten. Ik kom er graag ook om een uh, cursus Arabisch te doen. Dus ik hoop gewoon uh, uh, zeker wel weer een keer terug te, te gaan. En ik, ik volg. Ik ga natuurlijk volgen wat er wat er nu gebeurt. Het is allemaal hartstikke spannend en onvoorspelbaar ook. Wat is er dan zo mooi aan Syrië? Uh, nou ja, het is, het is uh, natuurlijk een. Voor Damaskus is een hele Arabische stad, maar tegelijkertijd ook vrij Westers. Je hebt er christenen en uh, moslims naast elkaar wonen. En. Uh, ja, ik, ik vind, ik vind uh, de islamitische cultuur heel mooi, maar tegelijkertijd vind ik het ook wel fijn om, om zo nu en dan een biertje te kunnen drinken. En ook dan in de christelijke wijk. En het is een, een, een, een vrij. Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, een vrij klein centrum eigenlijk. Het is, het, is een, het is een hele grote stad, natuurlijk, maar. Uh, je hebt er toch een, een oud centrum met kleine straten waar niet constant verkeer langs raast. Wat je toch al snel hebt in, in grote Arabische steden. En uh, ja, dat dus wat dat betreft heeft een, een vrij klein schade en overzichtelijk centrum. Dat vind ik heel fijn. Oké, okay, nou hartelijk dank dat je even bij ons aan de telefoon wilde komen, Irene de Zwaan. Uh, en een goede nacht. Ja, graag gedaan en uh, jullie nog succes met het programma. Het is vijf minuten voor half drie. Dit is nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. Zometeen krijgt u van ons een update met het laatste nieuws in het nieuwsminuutje. Maar eerst de Iceman. Ja, dat is toch een groot mysterie, hè, die Iceman. Maar dat mysterie dat lijkt eigenlijk te worden opgelost. Want je vraagt je af, hoe kan het dan eigenlijk dat hij in een korte broek... de Kilimanjaro op kan klimmen en bijvoorbeeld uren kan blijven zitten in een bak met ijs? Wetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen... deden onderzoek naar het immuunsysteem van de Iceman, die eigenlijk gewoon Wim Hof heet. En wat bleek, hij kan zijn autonome zenuwstelsel beïnvloeden. Hoogleraar Experimentele Intensive Care Peter Pickers... Het onderzoek naar de IJsmen. Goedenacht. Goedenacht. Het moet voor u als wetenschapper natuurlijk fascinerend zijn... om hen te mogen onderzoeken, toch? Uh, ja, dat klopt. Ik uh, vind Wim Hof inderdaad... en de dingen die hij gedaan heeft in het verleden... absoluut uh, fascinerend. En dat was ook uh, een van de redenen... Uh, om te beslissen om het onderzoek te doen... toen hij uh, zich aanmelde bij ons... Uh, met het bericht dat hij graag wilde... zo'n immuunsysteem uh, te onderzoeken. Want wist hij op voorhand zelf eigenlijk... Uh waarom hij die bijzondere gaven heeft? Nou, het is uh, inderdaad het feit dat hij al een aantal jaren uh, zegt... dat hij zijn immuunsysteem kan onderdrukken. Uh, en dat is meer gebaseerd op een uh, gevoel van, uh, dat hij dat kan, zeg maar. Er was geen hard bewijs voor. Uh, en uh, hij zegt dat hij dat zou kunnen... via uh, zeg maar, beïnvloeding van zijn uh, autonome zenuwstelsel... Uh, en omdat wij projecten hadden lopen over het autonome zenuwstelsel en uh, de immuunrespons en ja omdat hij inderdaad een indrukwekkend uh, track record heeft, zeg maar, uh, wilden wij wel verder daarmee gaan en inderdaad uh, onderzoeken uh, hoe hij en of hij zijn immuunsysteem uh, kan beïnvloeden. En u zegt het, het autonome zenuwstelsel. Wat is dat precies? Nou, je hebt uh, het zenuwstelsel wordt zeg maar opgedeeld in, een, uh, in twee delen. Eén uh, deel is het willekeurige gedeelte. Hè. Dus als ik zeg ik wil mijn arm buigen, dan kan ik dat ook gewoon doen. Dat, dat is volledig willekeurig. En het andere deel is het onwillekeurige zenuwstelsel. Dat kun je niet bewust beïnvloeden, zeg maar. En dat heet ook wel het autonome zenuwstelsel. Wat je lichaam eigenlijk uit zichzelf allemaal regelt. Ja, er wordt heel veel geregeld in je lichaam automatisch. Als je gegeten hebt, gaat er meer bloed naar je darmen toe. Als je ergens van schrikt of uh, in een stressvolle situatie bent... dan gaat je hart sneller kloppen en dan gaat je bloeddruk omhoog. En dat zijn allemaal dingen die door het autonome zenuwstelsel worden gereguleerd. Maar hoe kan het dan dat uh, Wim Hof, de Iceman, dat hij dat wel kan uh, beïnvloeden? Ja, hoe hij dat kan, dat, uh, daar kan ik nog geen uh, antwoord op geven. Uh, hij mediteert, zeg maar, hij concentreert zich heel erg. En we hebben ook een hersenfilmpje gemaakt waarop te zien is dat hij zich volledig afsluit van de buitenwereld als hij dat doet, zeg maar. En hij doet uh, ademhalingsoefeningen. En wat wij vonden met het uh, experiment wat we met hem gedaan hebben, is uh, ja, dat dat gepaard gaat. Uh, met een stijging van een stresshormoon. Dus ja, op een of andere manier... Uh, kan hij een soort stressrespons uh, in zichzelf uh, bewerkstelligen. En we weten van het stresshormoon... dat het de immuunrespons kan uh, onderdrukken. En dat is een bekend gegeven. En inderdaad uh, ja, was die stijging van het stresshormoon... bij hem geassocieerd met ongeveer een halvering... van de aanmaak van de ontstekingseiwitten... nadat wij hem dus... Uh, een bestanddeel van een, de wand van een bacterie hebben toegediend. Hoe uitzonderlijk is het dat hij dat kan? Zijn er meer mensen op de wereld die dit kunnen? Nou, dat weten we feitelijk niet op dit moment. Uh, dit is voor het eerst dat zeg maar, met zo'n meditatie... dit soort onderzoek gedaan is bij iemand... Uh, ik heb uh, een ander uh, literatuuronderzoek daarnaar gedaan en het is al wel bekend dat bijvoorbeeld mensen uh, door bepaalde vormen van meditatie uh, die stresshormonen kunnen doen stijgen, zeg maar. Dus dat is al eerder aangetoond. Uh, maar dat het dan ook nog een keertje je immuunrespons kan beïnvloeden, zoals we dat nu onderzocht hebben, dat is nog nooit eerder gedaan. Heeft u het zelf ook geprobeerd? Uh, de uh, meditatie. Het, het, het mediteren? En, uh, wellicht nee, daarmee uw auto. We hebben nog niet gedaan. We hebben wel uh, met Wim Hof ook over de toekomst uh, gehad. Uh, en gezegd van nou de volgende stap. Hè, want wij willen nog wel zeg maar, een beetje een slag om de arm houden. van dit is nou één observatie bij één proefpersoon eigenlijk. En het is wel een hele bijzondere en opmerkelijke uitslag die we hebben gevonden. Maar wetenschappelijk gezien kun je met. Eén bevinding bij één persoon nog niet zeggen van nu is het echt zo. Eén ja, bron en... is geen bron, hè? dat zeggen wij in de journalistiek natuurlijk ja, ook. Ja, precies, vergelijkbaar. En daarom in de wetenschap moeten we altijd groepen met elkaar vergelijken. Ja, dus we zijn uh, voornemens om zeg maar één groep mensen door Wim Hof te laten trainen in de meditatietechniek zoals hij dat doet. En één groep e groepen die die training niet uh, krijgt en dan dezelfde experimenten te herhalen en dan te vergelijken of inderdaad zo is dat gemiddeld genomen in die groep die mediteert, inderdaad de ontstekings-eiwitten minder hoog stijgen dan in de groep die niet mediteert. En moet, moet die groep dan ook in een bak met ijs gaan zitten? Nee, nee we hebben, dit onderzoek heeft feitelijk uh, niets te maken met de, de, zeg maar de uh, ja, capriolen die Wim Hof uithaalt haalt met uh, bakken ijs. Uh, bij dit experiment was hij ook niet in een bak ijs of zo hij heeft gewoon in een onderzoeksbed gelegen en hij heeft gewoon gemediteerd want we wilden juist weten van wat kan hij nou zelf door die meditatie doen en als hij in een bak ijs zou zitten ja, dan weet je niet of het nou komt door die expositie ja, nee. aan de kou of door het mediteren dus we willen puur kijken naar het effect van het mediteren. Ik wil dat eigenlijk ook wel leren. Jij Casper? Ja, nou, ik, ik heb wel eens mediteren geprobeerd. Maar volgens mij ik heb ik het geduld er niet eens voor. Om op, als ik alleen al op mijn ademhaling moet letten, dan word ik al ongeduldig. Mediteren dus... kun je leren Casper. Wellicht. Goed. In ieder geval dank u wel Peter Pickers, hoogleraar Experimentele Intensive Care. Dank u wel. Graag gedaan, passief. Het is één minuut over half drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En het is tijd voor het laatste nieuws, dus voor het Nieuwsminuutje. En daar is daarvoor is aangeschoven Cecil van der Gift. 66 moslimjongens die verwijfd gedrag vertonen... moeten naar een anti-gay-kamp. Het gaat gelukkig niet over Nederland, maar over Maleisië. In dit kamp leren de jongens zich mannelijker te gedragen. De Maleisische autoriteiten hopen hiermee het homogedrag te ontmoedigen. Mensen met een kantoorbaan moeten oppassen. Onderzoekers ontdekten dat een zittend beroep de kans op darmkanker verdubbelt. Zelfs als je naast je baan veel sport, blijft het risico onverminderd hoog. Casper en Erik, een vraag aan jullie. Hebben jullie nog een hive account Nee, eigenlijk al een paar jaar niet meer. Ik heb hem wel, want dan krijg je van die mailtjes van wie de jarig is. Dat vind ik heel handig. En daar heb ik Facebook voor. Nou, Voor de Hive is het even opletten, want die kunnen sinds middernacht meedoen aan de campagne Stilstaan bij Vrijheid. De gebruikers kunnen een virtuele vrijheidsvakkel toevoegen aan hun profiel. Dit initiatief heeft natuurlijk alles te maken met de doodherdenking over 14 dagen. En tot slot, de beurs in Japan is weer open. De Nikkei opent positief met 1,12%. En tot zover het nieuwsminuutje. Dankjewel, Cecile. Uh, blijf vooral het laatste nieuws uh, volgen, dan horen we jou over een uur weer. Het gebied werd tien jaar geleden ook wel de grootste en meest vervuilde locatie van Nederland genoemd. Het was een vuilnisbelt en jarenlang werd er giftig vuil gestort. Maar vandaag is het gebied officieel gedoopt tot natuur- en recreatiegebied. En prins Willem-Alexander opende vanmiddag dat gebied. En we hebben het natuurlijk over de Volgermeerpolder. Natuurlijk. Projectleider van dat gebied, Hans van der Pal, was ook bij de opening aanwezig. Goedenacht. Goedenacht. Bent u, bent u een tevreden man? Ja, heel tevreden. Uh, het is allemaal uh, fantastisch verlopen. Nou ja, zoals jullie allemaal uh, hebben kunnen meemaken, het was prachtig weer. Ja. Uh, de prins was goed geluimd. Uh, het publiek was goed geluimd. En we hebben er een hele mooie opening voor kunnen maken. Nou, tien jaar geleden was, het, was het de, de polder dus een van de meest vieze en giftige gebieden van Nederland. Ja. Hoe groot was nou de uitdaging om dat uh, om te toveren tot een natuurgebied? Nou ja, eigenlijk waanzinnig uh, eigenlijk groot. Want als je bedenkt. Uh, Alleen al de, ook de omvang van het gebied, hè, 100 hectare, 150 voetbalvelden. En uh, de, de, de slapheid van, uh, van het gebied, de aannemer, heeft uh, echt uh, met man en macht moeten werken. Om daar zeker in de winterperiode, herfst, wanneer het voortdurend regende, om daar überhaupt nog te kunnen werken. 1600 rijplaten moesten er aangerukt worden, om daar überhaupt met kranen en machines te kunnen werken. Dus de uitdaging was uh, gigantisch. En al, al het vuil wat er lag is niet verwijderd... maar er is uh, folie en aarde overheen gelegd. Hoe veilig ja. is het gebied nu? Nou, Nu is het, uh, nu is het uh, 100% veilig. 100%? En... Is er geen kans dat het, dat het gif door het folie heen kan komen? Je weet maar nooit... Nee, die, die, die kans is, die is niet heel. Het is wel zo dat we uh, aan, aan de zijkant, uh, aan, aan de randen van het gebied, hè, werd, uh, traditioneel werden daar altijd, uh, zoals bij de Dienerzee Dijk werden er uh, damwanden uh, geslagen. Nou, dat, uit onderzoek bleek uh, in de jaren negentig dat het hier niet nodig is, want er werd helemaal geen verspreiding gemeten. Maar omdat je dat niet helemaal zeker weet, blijf je dat wel altijd meten. Dus, dus eeuwigdurend uh, zal er hier wel uh, jaarlijks het grondwater rondom de polder worden gemeten... of het nog steeds zo is dat uh, het vuil op zijn plaats blijft onder die afdeklaag. En ja. wordt het onder die afdeklaag nog op een of, andere, een of andere manier biologisch afgebroken... of blijft het gewoon tot in de eeuwigheid daar liggen? Nou, dat is wel, wel grappig dat u dat zegt, want uh, ze kwamen er uh, eind jaren negentig inderdaad achter... Dat, uh, dat er toch altijd weer bacteriën zijn in de ondergrond... Uh, die, die, uh, ...hoe giftig het materiaal ook is die daar, uh, uh, die daar hun uh, voeding mee doen... ...die daar uh, mee aan de, aan de gang gaan en het toch afbreken. En dat, uh, dat, dat noemen ze dan de natuurlijke afbraak. Daarnaast is het ook zo dat er nog veel veen uh, onder uh, de volgende polder aanwezig is aan de zijkant. En veen dat werkt eigenlijk als een, uh, als een koolfilter. Dus er zit heel veel koolstof in en dat, uh, dat bindt die, die chemische stoffen. Het water kan er wel doen... Maar de die drinkt aan het veen. En dat is ook de reden, denken we, waarom we aan de zijkant nog steeds geen verspreiding hebben. Ja. Oké, okay, het is nu dus uh, omgedoopt tot natuur- en recreatiegebied. Ja. Maar wat, wat voor gebied is het eigenlijk precies? Als ik daar nou heen ga voor een uitje, wat kan ik dan zien? Nou, uh, we hebben ervoor gekozen, in overleg met de omgeving, met de buurt en het stadsdeel, om een, uh, een open landschap aan te leggen. Dat past binnen Waterland, want dat is het gebied daar. Hè. Heel veel, uh, heel veel... ...water- en veenweidegebieden. En uh, we hebben ervoor gekozen om dat ook als het ware weer een beetje terug te brengen. Dus het wordt een nat natuurgebied. En uh, ja, hoe krijg je nou een nat natuurgebied? Nou, doordat er tussen al die lage grond een waterremend folie zit. Dus het regenwater wat er opvalt, dat, uh, dat zag niet meer weg. En dat, is, dat wordt vastgehouden binnen een heel stelsel van kleine dijkjes. Eigenlijk allemaal kleine uh, poldertjes. En uh, je kunt dus over die dijkjes wandelen. En dan zie je naast je, zie je allemaal dat water wat daar staat. En binnen die, uh, die waterpartijen gaat dan toch wel weer planten gaan groeien en die sterven af. En langzamerhand ontstaat er dan weer veen. En dan krijg je uiteindelijk het veen weer terug wat er ooit was. En dat is eigenlijk de, de hogere doelstelling van, van dit natuurgebied. Dat er over tientallen jaren weer ja, veen uh, tot ontwikkeling komt. En heel veel, zeker op dit moment nu in het voorjaar, heel veel uh, uh, vogels... Ja, geweldig. En ook een, een kroonprins was er vandaag te zien, want uh, prins Wim ja, Alexander heeft het ook gebied een geopend. <laughs> Hoe was dat voor u om, om, om, om dat te zien? Nou, dat vond ik ja, fantastisch. Uh, ik heb vandaag al een paar keer gezegd, van een van de mooiste dagen in mijn leven. We zijn nu tien jaar mee bezig geweest. En uh, ja, mijn trouwdag dat was natuurlijk nog wel iets mooier. Mm -hmm. En de geboorte van mijn kinderen. Een goede nummer drie nummer drie en uh, ja we hebben er ook heel veel moeite voor gedaan uh, om uh, om de kroonprins hier te krijgen en daar was er wel een reden voor want uh, uh, zeker uh, als het gaat om waterbeheer is dat project uh, is dit project toch wel een, een mooi voorbeeld want in die in die waterpartijen die poldertjes waar ik het net over had daar kun je over een aantal jaren kun je daar heel veel extra water bergen als dat nodig is in de omgeving hè? dus de, de, de Waterberg is natuurlijk een thema waar de prins zich ook uh, mee bezighoudt. De wateroverlast in Nederland. Mm -hmm. En het tweede is dat, ze, dat de koningin Beatrix hier ooit toen het gif gevonden was in 1980. Is zij in 1985 hier een keer uh, uh, op werkbezoek gekomen. En uh, hij heeft ze gepraat met de bewoners. En nou, dit maakte daar eigenlijk de cirkel weer een beetje rond in. Ja, het is een gebied met een, een koninklijk uh, randje soort van. Ja, mm -hmm. en er waren dus ook nog bewoners. Die toen met de koningin hebben gesproken. en vandaag uh, met de prins. En dat was heel erg leuk om mee te maken. Nou, goed, fijn dat u zo'n uh, fijne nummer drie mooiste moment van uw leven heeft uh, beleefd. Ja. En ja. Uh, uh, ja, iedereen kan dus nu uh, de Volgermeerpolder. die eigenlijk geen polder is, uh, gaan bekijken. nabij Amsterdam. Dank Ho u wel voor uw tijd, Hans van der Pal. Uh, projectleider van dit gebied. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, wel rustig, dat geldt voor ons dan even niet, want we blijven nog wel even wakker. En, en dat is maar goed ook, want we hebben een hele bijzondere gast hier vandaag in de studio. Ja, iedere week hebben we hier bij nog steeds Wakker Nederland op Radio 1 een band of artiestengast die live bij ons komt spelen. En uh, de artiest van vanavond kwam zo'n tien jaar geleden uh, van zijn geboorte eiland Sint Eustatius naar Nederland om te studeren... maar begon eigenlijk al snel aan een stormachtige carrière als reggae-artiest... Hij toerde onder andere met Gentleman en bracht twee succesvolle albums uit. En onlangs kwam zijn derde album uit bij het beroemde reggae-platenlabel VP Records. En was daarmee de eerste niet-Jamaicaanse artiest die daar een contract scoorde. Yes. Bij ons in de studio is Ziggy Ricardo. Hartelijk welkom. Ja yeah, man, dankjewel. Leuk om hier te zijn. En wij kijken in ons programma altijd terug op de afgelopen dag. Wat heb jij vandaag gedaan? Hmm, aardig wordt man. Ik begon vroeg, ik heb mijn dochtertje naar school gebracht. Dan heb ik uh, een paar interviews gedaan. Eén voor geschreven pers, één op een andere radiosender. Toen weer naar huis... Um, eten, een beetje gechilld, in slaap gevallen, totdat ik weer wakker moest om ah, ja. hier naartoe te komen. Man. Want ja. je album is net vorige week uitgekomen. Hè? Heb je daar yes. al druk mee met alle, allerlei interviews? Ja, yeah, daardoor juist heb ik nu nog steeds aardig wat pers eromheen. Vrijdag pas is die uit, e, dus het is dus nu volop werken, wat volop, dat betreft. Jij ja. was de eerste Nederlandse artiest die een contract scoorde bij het beroemde reggae-label VP Records. Yeah. Hoe heb je dat van elkaar gekregen? Man, ik denk dat dat een beetje kwam door gewoon door mijn groei, Zeker in Europa, met wat ik allemaal in, in Europa deed en hoe goed het daar ging. En uh, op een gegeven moment had het voor hen ook zin om iets wat te doen met iemand die hier gevestigd is, weet je. Dus vandaar. Oké, okay. nou je gaat ons verblijden met je reggae, reggae klanken vandaag. Ja. En je bent niet alleen, je hebt ook mensen meegenomen? Ja, ik heb wat gasten van mijn band hier. Ik heb mijn uh, keyboardspeler mijn gitarist en mijn bassist die, te, die vanavond ook gitaar gaat spelen. Dit dus is echt de akoestische versie ik, van ik, de Rensselaer. Ik zit even plan. te kijken, ik zie nergens een versterker. Dus het is eigenlijk gewoon uh, zeker yeah. unplugged. Unplugged, dit is helemaal unplugged, definitely. Okay. Wat is het eerste nummer dat je gaat spelen? Ik ga Mary spelen. Mary. Okay. Nou, we zijn benieuwd. Ik zou zeggen, ga naar, je, naar de heren toe. Okay. Dan zeg ik de luisteraars ondertussen nog even dat ze uh, uh, kunnen vertellen wat ze van de muziek vinden bijvoorbeeld. Maar ook uh, over de rest van het programma. Dat kan via Twitter. Doe dat op at redactie WNL of gebruik de hashtag WNL. En dan uh, krijgen we dat allemaal uh, te lezen. En het is Ziggy Ricardo live bij Nog steeds Wakker Nederland op Radio 1 met het nummer Mary. One, two, three, yeah. Yeah, Watch it, Mary She takes me so far away Mary really makes my day Me and her connect in a passionate way She's up when I need her I will never leave her No, because she takes me so far away Mary really makes my day Me and her connect in a passionate way in a passionate way, listen to me, yeah. Hey, rising in the morning when I get a cup of tea, best believe I got Mary sitting right next to me. I always need her in a vicinity. She growing at the hills and she's a natural beauty How oh, I love her sweet aroma Her perfume is why I love when she come over She free me up I take the burdens off my shoulder I watch her grow from she was young and now she's older And she takes me so far away Never really makes my day Me and her connect in a passionate way She's there when I need her I will never leave her Cause she takes me so far away Mary really makes my day Me and I connect in a passionate way In a passionate way Listen to me now, no, no Mary eases the mind And I love this like my medicine I need around the time Listen now Mary inspires Mary's got the vibes that the masses require The masses desire Yeah, When she's gone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 Passionate way, hey, in a passionate way. And radio six in a passionate way. Radio one, yeah. Listen to me now, people. Oh, once again, hey. Rising at the morning when I get a cup of tea. Best believe I got Mary sitting right next to me.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 She's there when I need her I will never leave her No, because she takes me so far away Never really makes my day Me and her connect in a passionate way In a passionate day Radio 1, yeah Music feels soul, Mary Ziggy Ricardo <laughs> Unplugged, het nummer Mary hier live bij Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En blijf luisteren, want zometeen nog drie unplugged akoestische nummers van Ziggy. Ja, zeker. Maar nu is het uh, alweer tijd voor onze favoriete rubriek. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. En uh, voordat we daarmee beginnen, eerst een mededeling voor mensen... die uh, achtereenvolgens naar Omroep Gelderland, RTV Drenthe en L1 hebben geluisterd... of wel gekeken. Uh, u kunt uh, misschien wel beter even uw radio uitzetten... want de hoogtepunten van deze zenders komen nu voorbij. En we beginnen in Gelderland. Daar hebben ze bijzondere vogels. Ja, ik als kenner hoor als laatste natuurlijk Nico de Haan die een vogel nadoet. Wie? kent hem eigenlijk niet. Nico de Haan, vogelkenner, bekend van natuurprogramma's op radio en tv en sinds kort ook van zijn gouden cd met vogelzang. Maar liefst 30.000 exemplaren zijn ervan verkocht. En daar zijn natuurlijk erg trots op. Fantastisch, ja, zomaar de gouden plaat voor de vroege vogels cd. Ik ben heel trots, ja. 30.000, dat zijn aantallen die, uh, ja... Wil ze de lange halen? Ja, ja, ja. Nee, maar het is mede dankzij de vogels. Dan moet ik niet naast mijn schoenen gaan lopen, want die vogels zingen heel mooi. En ik vertel er een beetje bij. Nou, Nico, kom op, niet zo bescheiden. Je vertelt er niet alleen over, je roet ze ook na. Kiet, kiet, kiet. Het kraakt achterin je keel als je zo'n grote karakiet wilt nadoen. Als laatste nog een klein quizje, Erik. Welke vogel is dit? Het is de rare kwiebes. Geen idee zeggen. Ja, af, dat moet ik weten, want dan maken we altijd wakker s ochtends. Maar goed, uh, iets heel anders Casper. Let's go to Drenthe. Dat is dan weer Engels voor uh, laten we naar Drenthe gaan. Maar ja, niet letterlijk, maar dan uh, met de magie die radio heet. Luister even mee naar dit kleine leed in Dalen. Kwart voor zeem, kreeg krijg ik een sms'je. Ja, dan denk ik eerst van, ja, gaat zal wel een grapje in de zomer. Toen komen er steeds meer sms'jes. Ja, vraagt zich natuurlijk af wat er nou aan de hand is. Nou, de plaatselijke paasbult was in de fik gestoken. Al werd dat eerst niet door de bouwers geloofd. Nou, ben ik ben direct met, uh, kwart met de trek trekker in ingereden. Ja, en toen was het wel zo. Nou, wat dacht u toen? Ik heb pas geen keer vlucht. Dat meen ik echt. Ja, het is een traditie uh, in het noorden en oosten van ons land... om per dorp een zo hoog mogelijke bult takken te maken... en die tijdens het paasfeest in brand te steken. Maar dit jaar gaat dat in Dalen niet door. We hebben er tien weken aan gewerkt, alle ziel en zaligheid erin gestopt om een mooie bult te krijgen. We gaan gewoon voor de eerste prijs en uh, nou ja, dan zijn er van die maloren, die bederven alles. Nog even een tip voor de daders, blijf vooral even weg uit het dalen. Die mensen die daar geflikker zijn, dan maken ze gewoon de ribben breken om mij paard. Uh, daar heb ik geen goed woord voor over. Zo kwaad ben ik. Ongelooflijk. Als laatste gaan we naar Limburg, want daar is een man die nogal rare verzoeken heeft. Dames en heren, ik taal af en dat doen we samen aan verheulen. Gelukkig doet niemand in Limburg mee aan die gekkigheid. 3, 2, 1. U was zojuist getuige van een huilbui binnen de Huilclub. En de bedoeling is van die club om mensen te laten lachen. Snapt u het nog? De bedoeling is simpel, vertel een zo leuk mogelijk verhaal. En daar hebben ze een waterdicht systeem voor bedacht. De meneer heeft hier een blaadje in de hand met daarop het woord Woords. Dus er staat W-O-O-R-D. Wat heeft dat te betekenen? Nou, dat is, als iemand het woord wil hebben, dan krijgt hij het. Ja, het is nog maar de vraag of al die verhalen wel kloppen. Meneer, u heeft net een, een anekdote verteld. Is dit nu iets wat u echt is overkomen of is het iets wat verzonnen is? Euh, ja, natuurlijk. Ja, nu wilt u nou altijd gepraat over die leuke verhalen natuurlijk zo'n verhaal horen. Maar dat heeft geen zin, want je verstaat het toch niet. Wat zegt u? U wilt het toch horen? Oké, okay, nou, bij deze een verhaal uit de Limburgse Health Club. We wou van de gelegenheid even gebruik maken. Het als als ik vanmorgen ben geweest. Die kennen je met Zeuk, die twee kilo die kwijt wordt, die zijn de bie. Ja? Ja. ja. Stond jij er iets van, Erik? Natuurlijk, ja, ik heb al heel lang in Limburg gewoond. Echt waar? Ja. Oh ja, maar uh, Maastricht natuurlijk. Ja, Bestrijg, waar, waar, waar ging het dan, dan over? Uh, over Weight Watchers en dat je kilo's er weer bij komen. Nou, kijk eens aan. Wil jij nu het woord, Kasper? Ja. Geef ik je een briefje met het woord, woord Geef erop. mij even het woord en uh, dan uh, leren we op die manier nog een taal. Dus en dit was... Uh, het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. En volgende week is dat er natuurlijk weer. Ja, wij gaan het uh, nu maar hebben over voetbal. Uh, dat is wel verstaanbaar uh, en ook heel leuk... Maar ja, begin februari was het wel iets minder leuk nieuws... want toen bracht Anouk Hogendijk onze favoriete voetballende vrouw... Euh, ze bracht treurig nieuws de wereld in... want het pareltje van de Nederlandse Eredivisie voor Vrouwen... ging ons land namelijk verlaten voor een avontuur in Engeland. Nou, ze heeft inmiddels al haar eerste minuten afgewerkt voor de Bristol Academy... en is druk bezig om ook overseas voet aan de grond te krijgen. Maar gelukkig heeft ze nog wel even tijd voor ons. Goedenacht, Anouk. Goedenacht. Ja, je eerste week in Engeland zitten erop. Hoe voel je je? Ja, klopt. Uh, ik ben hier nu een paar weken en uh, inmiddels een beetje gewend. En ik uh, voel me goed. Ja, was het erg wennen, het leven in Bristol? Uh, ja, best wel. Want ik had me eigenlijk uh, niet echt heel erg voorbereid. Ik was er nog nooit geweest. Ik had mijn team nog nooit gezien. Ik wist niet waar ik kwam te wonen. Het was eigenlijk gewoon één grote verrassing. Dus ja, wat dat betreft was alles wel heel erg nieuw en uh, wennen. En waar moest je dan het meeste aan wennen? Ehm... Um... Ja, en onze eten, dat ze links rijden. Ik kijk elke keer naar de verkeerde kant van de weg. Um, ja, ik moet gewoon mijn team leren kennen. Ja, je hebt in het begin natuurlijk geen vrienden en familie. Je moet gewoon weer even opnieuw mensen leren kennen. Ja. Nou, je speelt nou op het hoogste niveau van Engeland. Wat zijn nou de verschillen met de Nederlandse competitie? Uh, nou, we hebben nu net uh, de eerste competitiewedstrijd gehad. En de halffinale van de FA Cup, van de beker. Dus uh, als ik daar naar nou, het gaat toch wel een stukje sneller en het is wat harder. Nou, ja, dat is een nieuwe competitie, hè? de Women's Premier League. Je zegt dat ja. het niveau, het niveau is daar wel een stukje hoger. Ja, het is een zomercompetitie en uh, daar zitten we dan met 18 in. En uh, het niveau ligt toch wel een stukje hoger. Ja. En we hadden in eerdere rondes van de beker hadden we dan lagere teams getroffen. Dus dat waren vrij makkelijke wedstrijden. En donderdag speelde onze eerste competitiewedstrijd. En uh, toen was het toch wel eventjes foto. Uh, Hier in Nederland was je een beetje een, een publiekslieveling, als ik dat zo mag zeggen. En hoe is dat daar in Engeland? Heeft het publiek jou al een beetje opgemerkt? <laughs> uh, nou, ik heb best al wat interviews al gehad. Ja, ik weet het eigenlijk niet, uh, of ze me opgemerkt hebben. Dat, uh... Staan de fans uh, langs het veld bij de training? Uh, nee, bij de training niet. Maar zaterdag gaan we de eerste thuis. uit. Dus ik hoop dat er dan uh, misschien wat fans staan. Maar ik heb eigenlijk geen idee, nee, wat ze ik een Jullie staan al in de finale van de FA Cup voor vrouwen. De reguliere FA Cup wordt gezien als de, het meest prestigieuze toernooi ter wereld. Uh, hoe is de aandacht voor de vrouwelijke variant? Uh, nou, die, uh, daar is ook behoorlijk wat aandacht voor. Want het is eigenlijk uh, belangrijk, ja, belangrijker dan de competitie. Want de nummers 1 en 2 van de FA Cup, die spelen Champions League. En uh, de winnaar van de competitie niet. Zo. Omdat we nu een zomer... Ja, want uh, dit jaar spelen we voor het eerst zomerseizoen dus de winnaar is zeg maar, pas bekend in november en dan is de Champions League al gestart. Dus daarom hebben we gezegd, nou, we doen de nummer 1 en 2, dus wij staan nu in de finale, dus we spelen sowieso Champions League. Ja, en dan wil je natuurlijk... nou, dat is natuurlijk al goed dan, dus daar al mee gefeliciteerd. gefeliciteerd. Ja, dat was ons doel, dus dat hebben we ja. gehaald. Maar wat... ja, als je in de finale staat, dan uh, wil je natuurlijk meer. Ja. Ja. Wat, wat voor clubs zou je tegen willen spelen in de Champions League? Zijn er leuke Europese clubs die je tegen zou kunnen komen? Um, ik denk, ja, de Zweedse club zijn gewoon heel erg sterk. Uh, Rusland heeft ook wel een heel goed team. Ja, en in Engeland zelf zijn gewoon goede teams Want we staan bijvoorbeeld tegen Arsenal nu waarschijnlijk in de finale. En mm -hmm. ja, dat is wel een pittig team. Dus, uh, en is het nou ja, eigenlijk... Misschien een Nederlands team zou dat kunnen. Ja, dat kan. Want ik heb met uh, mijn Nederlandse team ook al eens Champions League gespeeld. Ja, dat zou wel leuk zijn. De landskampioen van Nederland gaat Champions League spelen. Eh, je hebt nu een contract voor één seizoen getekend in Bristol. Heb je al enig idee hoe je volgende jaar eruit gaat zien? Uh, ja, ik heb getekend tot uh, 1 november. En um, ja, nu de Champions League is begonnen, of nu de Champions League gaat spelen, is het wel een beetje anders. Want uh, ja, als je door de eerste ronde heen komt, dan is de tweede ronde alweer na uh, 1 november. Dus daar moet ik wel even over na gaan denken. Maar bijteken is wel een optie voor jou? Het is wel een optie, als het mij heel goed bevalt en uh, ja, als de club uh, vindt dat ik het goed doe, dan ja, kan dat altijd. Hey, en als ik nou even een heel erg brutale, typisch Nederlandse vraag mag stellen. Verdient het dan nou lekker? Het. Um, nou, ik ben niet rijk, maar ik um, hoef er in ieder geval niets naast te doen. Dus ik kan hier wel leven van het voetbal, wat ik in Nederland niet kon. Huh. Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Is dat genoeg? Nee, dat, ja, ik hoef geen bedragen te horen. Dat maar ik was benieuwd of je er inderdaad van kan leven. En fijn dat dat kan. Ja, ja ik kan me gewoon helemaal op voetbal focussen hier. En uh, dat was het belangrijkste. Dank je wel uh, voor je tijd, Anouk Hogendijk En veel succes daar in Engeland. Oké, okay, tot ziens. Leuk hè, Kasper. Ja, het is zo lief. <laughs> het is uh, en inmiddels alweer bijna vijf voor drie. Wij gaan er nog even, voordat het nieuws straks binnenkomt... met al een ellendige verhalen, even vrolijke muziek uh, beluisteren. En daar hebben we een uh, goede gast voor uitgenodigd, Ziggy Ricardo. Hij zit hier live bij ons in de studio en hij speelt voor ons Get Out. One, two, three, yeah. Ja. And radio six, yeah. Uh -huh. Listen to my people, yes again, yo. I like the apartment, she loves the villa. I like rum, she don't drink liquor. I like to party, she loves to simmer. I like Lexus, she loves bimmer. I'm a werewolf and she's a vampire. I'm on Facebook, she's on Twitter. I like sweet, she likes bitter. She likes diamonds and sapphire. Yes, gold and platinum, she admires. Yo, this girl is hot like fire. It's like her love for me expire. Something different she desire. Couldn't believe this would transpire. I'm in the game and she's the umpire. Try to do everything she require, but everything I try. Just she tells me I got too many lovers I'm too sneaky and undercover She said, you think you're smart and clever But everything you do, I do better Hey, She know what she need And we can fight this feeling This is what she want me to know Hey, She said, get out She said, get out of my house Get out of my life Leave the keys behind and get out Say get out of my house, get out of my life. Hey, regular one, yeah. You should get out, baby. That's what she said. Hey. This girl, she just keep going. Ready for the world and she's not slowing. Money pile up, bang, but keep growing. No kind of love to me, she's showing. Say, what's up, she says I'm living. Don't need you right now, I'm chilling. I said, baby, I'm ready and willing. All of your needs I'll be fulfilling. Hey, stop shoot me down like villain. Say, don't do me like this, you're killing. She don't wanna hear a word I'm saying. Everything flop right from the beginning. I like the bedroom, she like the kitchen. I like smoking, she like fishing. Something's wrong, something's missing. When she's And I keep reminiscing hey, Yeah, yeah Yeah, One, yeah Oh, listen to me, listen, yeah <laughs> She know what she need And we can fight this fear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 I said she never wants to conversate whenever that I call. And I make her hurt so many times and now she keeps her guard up. She don't like my lifestyle. She swears she won't get guard up. There's only one thing left to say. She said get out. She said get out of my house. Get out of my life. Leave the keys behind and get out. She said get out of my house. Get out of my Soul cigarette card on live and direct acoustic style, and catching. Get Out van Ziggy Recado hier live bij Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En daar mag inderdaad best voor geklapt worden. Dat is wel handig als je je hele band meeneemt en vrienden. Dat je gewoon altijd iemand hebt om te applaudisseren. Precies, dat uh, is toch hartstikke fijn. Dank wel En zometeen nog twee live nummers. Het is inmiddels bijna drie uur. Dus we gaan zometeen uh, horen wat het laatste nieuws is uit de wereld. Ja, en daarna, uh, straks na drie uur, gaan we uh, een speciale verjaardag vieren, Casper. Ja. Want wij zitten hier om ons heen met hier een, een monitor die, die brandt... en uh, die lampjes die branden en uh, de afteller die doet de het. De radio. De radio überhaupt doet het. Maar ja, 125 jaar geleden, toen kon dat nog niet. To toen, Want, toen was er nog geen stroom. Toen was er nog geen stroom. En vandaag is, is het dus 125 jaar geleden dat er elektriciteit kwam in Nederland. Dat ja. gaan we straks vieren. Dat gaan we vieren. Gaan we uitgebreid vijf minuten lang bij stilstaan. Ook hebben we Dries <laughs> Rolfink, gaan we ons afvragen. Of Aliens bestaan, gaan we het hebben over de hoge olieprede